Goedemiddag, ik ben Sietz Roskam. De Amerikanen willen in Iran snel toeslaan... en alles vernietigen wat ze nodig vinden tegen het Iraanse regime. Het zal geen eindeloze, eindeloze oorlog worden, verwacht defensieminister Hekset, zoals in Irak begin deze eeuw. Nederland spreekt geen volledige steun uit voor de aanvallen op Iran... wel, zegt buitenlandminister Berendsen, begrip te hebben... vanwege het moorddadige Iraanse regime dat een gevaar voor het buitenland is. Het kabinet maakt zich wel ook zorgen... over uitbreiding van het conflict in het Midden-Oosten. Nederlanders in het Midden-Oosten kunnen nu vaak geen kant op. Vliegvelden zijn dicht. Zo'n duizend reizigers zijn gestrand, zoals in Dubai en Abu Dhabi. Reisorganisaties kunnen weinig doen. Ook het kabinet, zegt Nederlanders in het Midden-Oosten... niet te kunnen helpen om terug te vliegen. Ander nieuws nog, de man die verantwoordelijk zou zijn... voor een grote flatbrand in Bergen-op-Zoom vandaag... had al eerder gedreigd zijn appartement op te blazen... zegt een flatbewoner tegen Omroep Brabant. Bij de brand raakte de bewoner zelf zwaar gewond. Het weer veel zon, het is rond 16 graden. Morgen iets vaker wat wolken en dan 13 tot 17 graden. De files dan, het zijn er niet heel veel. Deze vallen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid 6 minuten door grenscontroles. Die zijn er ook aan de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar vanaf Beek 8 minuten extra. En er is een ongeluk gebeurd op de A16 Breda-Rotterdam... in de Rottemere-tunnel om precies te zijn. De weg is daar dicht. Tot aan het Terwesterplein staat nu 5 minuten vertraging gemeld. Complete overzicht bij Flitsmeister.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 Nu bij Quantum alles voor je tuin, zoals tuinstoel Webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum bij Basic Fit sport je nu vier weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog vier dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.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 Wat weet jij al over Gordelroos? Ga naar gordelroos.nl en doe de quiz. Een initiatief van GSK. Hoor je dat?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 Een klacht over dit nummer gaat echt nooit vervelen. Aangevraagd door Sanne Welting, One of These Nights, Eagles. We hebben nog een uur lang jouw playlist. Laat even weten wat je wil horen. Worden we blij van. Eduard wil graag de studio killers. En O to the Bamfah. de Studio Killers. Ik uh, heb het idee dat we een uh, keuze laten aan Wendy. Ja. Wendy, hallo daar. Hallo. Ben je daar, Wendy? Hoi. Ja. Hé, hey, hey. zag je even niet op te letten. Oh. <laughs> <Ja. hums> nou, ik stond met mijn dochter te overleggen. Ja, dat is wel goed, want uh, we gaan jou inderdaad vragen... ...welke van de twee? Ja. Wie van de twee? Maar laten we eerst eens beginnen met de felicitatiedienst. Bij de Bonanza. Hij stuurt de volgende bericht, Wendy. Um, hoi Caroline, Rob. wil jullie dansen? kun je van draaien voor mijn dochter, die vandaag 17 geworden is. Of I Saw Her Standing There van de the Beatles in de Bonanza. Ja. Dank je wel en zonnige groet. Ja, ik heb ze allebei uh, klaarstaan. Oh. En je bent aan het overleggen. Wat oh. gaat het worden? Het wordt de Beatles. Ja! Ah, ze is 17, dus ja. ja. zij mag het zeggen. Sorry. Eh, ja. <laughs> en, en zij heeft de Beatles gezegd. Ja, nou ja. Oh. Nou, ja, ja. Zit ze in de buurt toevallig ook? Ja. ja. Ik loop even weer naar de toe, ja. want ik had de radiobaar gezet. Hé, hey, wat een smaak die dochter van jou ook, hè? Ja. Ik heb overigens Man on the Run gezien van uh, Wings, Paul McCartney, de documentaire. Oh, hoe was hij? Amazon Prime, toen we hebben we de tyfus gezocht voordat ik het gevonden had. <laughs> moest ik er via Apple TV naartoe, te, Amazon had hem niet en toch had hij hem. Het ja. was ingewikkeld. Ja. Dus iedereen die datzelfde probleem ook heeft, je moet het even proberen via Apple TV. Zo kom ik er wel terecht. Wonderlijk maar doorzetten zo. begrijp ik. Doorzetten, ja. Ja, oké. Okay. Hallo daar, dochter van Wendy. Hallo. Oh. Hoi. Oh. Hoi, Hoi! Hey, van harte gefeliciteerd met je verjaardag Ja, Dankjewel. Ja, 17, het ja. is niks nee. eh? En voor je het weet ben je 18 en dan race je dat huis uit yeah. Ja. Nou, we gaan gewoon beginnen bij vandaag, van harte gefeliciteerd Dankjewel oh. En uh, we gaan voor je de Beatles rijden Fijne dag Fijne dag When I was yeah. just, well, she was just 17, 17. Hey, you know, but I Standing daar hartstikke leuke documentaire. Het is de periode Wings, is nog niet zo vaak gedocumenteerd. Maar er zitten zoveel geestige verhaaltjes in. Kleine, korte dingetjes die erin zitten. Wij hadden ze nog een vriendschap, Lennon en McCartney. Ja, die hadden nog een vriendschap. En ze hebben een mooi stukje, zit erin. Dat Saturday Night Live op tv is. En doen hun naam eraan. Saturday Night Live. Iedereen biedt miljoenen om die Beatles nog een keer met elkaar te krijgen. En dan zitten die Lennon en McCartney... die zitten ongeveer drie kilometer bij Saturday Night Live vandaan... en Saturday Night Live roept... hé, hey, als die Beatles nou bij elkaar... een belachelijk bedragje was, het wel, 200 dollar of zo... Van, <lacht> van laten wij ook eens grappig zijn. <lacht> en die McCartney en die Lennon die zitten daar... zullen we? Ja... <lacht> vind oh, ik zo'n goed moment. En dan ineens zegt mekaar, oh nee we mensen zijn er net aan gewend... Uh, dat we, we uit elkaar zijn, dat we een solo-carrière hebben. Als we dit doen, wie maken we er nou blij mee? Ja, deze televisie en dan maken we er blij mee. En nou, we, we just had a cup of tea. En wat was het? was het idee van tafel. Doodzonde. Maar heel veel leuke verhalen ook. Hoe die opnieuw begon met Wings en zo. Waar de Beatles moet je daarna nog iets doen. Ja, het is echt heel erg leuk. Man on the Run heet hij. I, let go of I've heard. Cause I couldn't give the love By the you deserve you on my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 Now I've just gone so long We take whatever we can Met Olivia New Dien dacht, ja kom. Ja. Hij is weer bijna Olivia Newton. <laughs> Olivia Dien. Zo moeilijk is het toch niet? Uh, Sam Pender samen, wat een heerlijk nummer. En bijna niet. Wauw. Rain Me In um, is dus aangevraagd door Jonathan. Er is nogal wat post. Caroline oh. zei net op een heel rustige toon tegen mij. Er zijn veel... Ja, we komen niet normaal. In de ja. eerste plaats Wendy. Die reageert toch even namens haar jarige dochter. Ze zegt... Uh, mijn dochter was een beetje overdonderd. Maar ze vond het heel leuk hartje. Dus... Leuk. Patrick die zegt man on the run. Die kunnen je nu ook gelijk via Prime Video bekijken. En Bert zegt. Hey Mono. Goed zeg. Begint net in dit nummer een collega tegen me te praten. En dan een heleboel tekens. Toch nog goort via één oor. Ja. Mike zegt. Ja. Tiffany had ooit een draak van een cover gemaakt. Met Saw Him Standing There. Oh, ja. En Jan zegt leuke cover. Maar ik vind het origineel van Jovik en de de Beatles leuker. Ja. Out oh, to the bouncer. Petra zegt. Uh, dit doet bijdenken aan het glazen huis. Met Gerard Ekdom. En ja. de mannelijke evenknie van Petra. Peter ook. Ja. Ja. Zeker, ja. ja uh, nog even terug naar Little Last Conversation. We hebben het ook uitgebreid veel conversation gewijd aan de nieuwe film. Die uh, nu, nu in de koopt. Elvis Presley, uh, kunnen jullie Little Last Conversation uh, van Junkie XL draaien? Ik ben nu in een lege woning aan het fotograferen. De makelaar is net weg, dus ik kan hem heel hard aanzetten. Enige nadeel is, uh, Milan, dat hadden wij al gedaan. En om het ja. nu weer te draaien, het was tien over twee ongeveer. Ja. ja. Dus sorry daarvoor. Heidi. Heidi heeft hem al lang niet gehoord. Colby Calais, hoe is het met de me tijd? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see a bubble face, I get the tingles in a silly place. Start in my toes and I crinkle my nose. Where I Ik To my toes make Colby Calais en um, uh, Bubbly. Wat is er aan de hand met uh, Colby Calais? Doet ja. ze het nog? Ze heeft ontzettend veel muziek uitgebracht. Uh, ja. Je hebt het misschien niet meegekregen, maar afgelopen jaar kwam zelfs haar achtste studioalbum op. Oh, in oh ja? Ja. En? Ja, geen hits. Geen hits? Die typisch van die radio zit om me niet op te letten. hè? Nee. Nou we zijn wel weer geinig om deze storen. Uh, Franchette zit lekker in mijn tuintje van de muziek en de zon te genieten. Oh, geniet ook eens alsof het hier Rio is. Moving on the floor now, baby you're Het is iets over half vier. is iets mogen wij van jou het allerlaatste wereldnieuws. De Verenigde Staten zijn niet uit op een machtswisseling in Iran. Dat zegt defensieminister Hekset. Het moet geen regime-change-oorlog worden. Maar volgens de minister is er met de dood van Ayatollah Khamenei wel iets veranderd waar de wereld beter van wordt. Zaterdag riep president Trump juist wel op tot een nieuwe regering in Iran. Ja wie moeten we naar? Ja, Trump die is het hoogste, hè? Die is in principe het hoogste, ja. Maar ik denk dat Hexet vooral probeert te zeggen: We gaan daar niet jarenlang een jarenlange strijd nee, nee. voeren. in de hoop dat we de goede mensen naar voren schuiven. Maar dat moeten ze vooral zelf oplossen daar. Ja, ja. Dat zei Trump ook nog wel erg ja, ja. ja. Dit is jullie kans. Ja, precies. Het is tot nu toe heel rustig, althans. Hier in Nederland, op het internationale wegennet. Ik zeg internationaal. Heel af en toe bij de Duitse grens is het nog uh, ja. vanwege de controles wat onrustiger, maar hoe is het? Ja, er komt toch wel weer gewoon een avondspits aan hoor, maak je niet druk. Maar het is voorlopig allemaal erg rustig. De langste file nu op de A27, Almere Gorkum, voor Lunetten, zeven minuten extra. Andere kant op zwakke, egoïstisch. Ja. Hé, hey, jullie draaiden net Rio, zou je Pieter Allen willen draaien? I go to Rio. Ja, het feest kan weer beginnen, laat je lekker gaan. En hey, Scholeho is voor Gabriella. Een hele, hele, hele goeie middag. Oh yeah, when my baby smiles at me, I go to Rio. Peter Allen, ik vind het een leuk verzoekje. Bianca Bakker, speciaal voor jou. For dancing, for romancing twee keer in de week draait. de ah, deze week toevallig wel. Afgelopen vrijdagavond staat hij in mijn pub uh, 40 1978. Ik heb daar uh, erg van genoten. Vincent ook uh, trouwens, want die meldt het nog even. Uh, die is uh, te vinden, die lijst, zonder reclame op heerders slash standards en epidelen pub 40 van 1978. Je oh. u u compleet aan. Ja. ja. Um, ja, ik heb het idee, uh, maar uh, iets corrigeren maar als het niet waar is... Uh, dat uh, die Peter Allen die van het rijden, I Go To Rio... Ja. zelfs uh, een tijdje getrouwd geweest is met Liza Minnelli. Heb ik dat goed in mijn hoofd zitten? Dat uh, ga ik nu voor je uitzoeken gelijk. Nou, Barry zegt het ook. Oh, ja, hij ziet inderdaad staan, ja. Saia. Ja, Die is echt leuk om weer te horen, de ex-man van Liza Minnelli. Ja. Ja. Heeft u het goed gezien? Ja, Vietor um, wel was volgens mij um, homoseksueel, maar je kan best trouwen, toch? Maakt dat maar niet uit? Tuurlijk. Kan, kan allemaal. Ja. Maar uh, ook met een vrouw. Dus Liza, Madelli. Ja. ja um, Ellen is uh, redelijk vroeg overleden. Ook 48 was die, hè? Ja, een eetzaam eetzaam. Ik hoor weer muziek van uh, Durand Duran. Dat betekent dat we even iemand lef gaan bellen die zich net gemeld heeft. Want we hebben Rio helemaal gedraaid. Durand Rand 22 juni staan ze op Spoorpark Live in Tilburg. En je mag er met je vriendenclub heen. We geven zes keer vijf kaarten weg. En wie is dit? Met Hugo. Hallo daar Hugo. Um, hey, je, spreekt hallo. Je, je, spreekt, je spreekt met je vrienden van Radio Veronica. Met ja, zijn u. Nou, superleuk. Ja, want uh, we mogen jou van harte feliciteren... want uh, we hebben jouw telefoontje geselecteerd... en jij mag met jouw vriendenclub naar Duran Duran. Oh, wat gaaf. Superleuk. Ja, dat is uh, 22 juni. Dat zevende uh, date heb ik al wel eens iemand horen zeggen. Ja. Heb jij al een paar vrienden of moet je die nog verzamelen? Nou, die heb ik wel, dus ik zal eens, uh, ik zal eens kijken wie er allemaal mee willen. mogen er vijf mee, hè? Dus ja. geen ruzie maken. Ja, dat is een flinke... Nou, dan moet goed komen. Is een flinke kop. Ja. Uh, ja, ja, iedereen kan mee. Ja, jij zegt, uh, mogen er mogen de vijf mee, maar... Nee, ja, met z'n vijven. Hij ja, met met is er zelf een van, hè? Ja, ja ik, ik, wil, ik wil zelf ook graag. Ja, je wil... O, je vrienden. O, oh, je vrienden, ja. <laughs> Ik wens je daar veel plezier. Carolien vraagt altijd, vind ik een uh, leuke vraag ook... of je um, zo'n uh, appgroep hebt met een uh, krankzinnige naam. En wie daarin zitten? Oh, de uh, Playboys hebben wij. Nee, hey, de Playboys. <laughs> ik hoor het al, voor een leuke avond, Hugo. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Felix van Doren, het leed van veel mannen. I Can Dance, Genesis. Hot Heavy En I Can Dance, een mooie zelfrelativerende clipje erbij. Dani, hallo, uh, hartelijk welkom. Hi, goedemiddag. Hey, Dani. Ja, jij hebt ook wat te vieren, toch? Ja, dat klopt. Ja. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, het is uh, de verjaardag van mijn, ja, eigenlijk is het mijn stiefvader, maar ik noem hem mijn vader, van ja. mijn vader Patrick. Ja. En um, die heeft een speciale. Datum bereikt. Ja, gedenkwaardig. Nou, ja, in... ja. Ja. Dat mag je wel zeggen, 50 uur. Oh. Ja. ja, schrijf: Mijn vader is vandaag Abraham geworden. Ja, klopt. Ja. De vraag is: heb je het gedaan, zo'n pop? Ja, zeker. Ja. Ik heb zelfs een foto van hem. En ik denk dat hij mij nu vervloekt dat ik dit vertel. Nou ja, goed. Als het um, toch Abraham 50 geworden is... dan bieden we hem een glaasje 0.0 bier aan, oftewel... Bier, bier, smurven bier. Je wordt niet dronken, maar je hebt plezier. Nou, heeft Pup 40 net niet gehaald afgelopen vrijdagavond. Het was een hitje in 1978. Uh, maar uh, welke, welke gaan we draaien, Dani? Het is uh, Take Me Out van Frans Ferdinand. Gefeliciteerd. Nou, goeiedag. Hè, maak je. er wat moois van. Dank je wel. Lekker, dank je. Mm -hmm. Mm -hmm. Something's eating at you and it's about to get away Kortom, wij hebben er al van ja. genoten. Johnny <laughs> Bristol, de schoedereus. Hang on in there, baby. Aangevraagd door Jacqueline. Come to my island, want ze schrijft er altijd twee opties. Vonden wij, ze stond op de F-10 lijst. Ja. Ja. <laughs> we hebben overgeslagen. <laughs> we hebben overgeslagen. <laughs> hebben we nog een vraag van uh, Wouter Frank te beantwoorden... van afgelopen... Zeker. Tonal, lang ja. geleden, lang geleden. Die vroeg aan ons, waar heb je een hekel aan bij collega's? Ja. Als we het in de ochtendshow over hadden we, Gerard. Mm -hmm. Nou... Zal ik beginnen? Ja, dat is goed. Waar ik dus echt een heel mm hekel aan heb... Mm -hmm. is als je dus in een vergadering zit... Ja. en dan uh, maak, je, maak je bijvoorbeeld een punt hè, van... Ja. Uh, oké, okay, dit zouden we misschien kunnen verbeteren. Mm -hmm. En dan zegt iemand... Uh, goed punt. Goeie. En dan vervolgens... Dan hoor je nooit meer wat van. Dan het compleet dood. Dan hoor je ja. niets meer. Dat heel mijn managementstijl is dus nu weer verklapt. Ja, en dan vier weken <lacht> later heb je weer een meeting. Ja, we ah, ja. Goed punt. Gaan we wat mee doen. Goed punt. Stilte. Goed. Hebben wij nog een nieuwe vraag voor uh, Wouter en Frank... en iedereen die er toevallig in de, in de buurt zit? Ja, zeker. Want we hadden het net over gekke echtgroepen bij ja. Hugo. Ik wil eigenlijk wel weten of Wouter en Frank een beetje een gekke echtgroep ja. hebben in hun telefoon en of ze dat ook kunnen uitleggen. Ja, Zo'n leuke klinkende naam zo ja. net, uh, bij Hugo over de Playboys. Karaoke, karaoke, karaoke zingt een lied. Karaoke, karaoke, maar smaak heeft ze niet. Ja. Nou ja, we hebben Rio, maar dan nu van Maywood. Dat zou drie keer Rio zijn. Het is een ja. nacht van Guusje. I Save the Day van Roberto Oh, Gretten. die vind ik leuk. I Save the Day. I Save the Day. Ja. I Save the Day. I, I Save, save day. the Day. Ja. Save day. I I save day. day. Saved. Dat was toch ook iets? I ja, I Save the Day. I you, for he bark. <laughs> this is, ay, ay, ay, ay. ay. When something bad happens to me I always say to myself boy you can always get right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 Nu bij Ikea 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bitter Sota dekbed overtrek. Het Blastase nachtkastje. Onze zon... Je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel Ikea. Een wereld aan ideeën. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: Tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plots klaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem? Bridge Fund. Make money smile. Innovatie, dat moet je zelf ervaren.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 Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. En je cruise op hollandamerika.com. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier.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 Serieus lekkere koffie? De uh, proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey! De, de Koffiejongens! Koffie